Katrien Straatman met het NOS Journaal. Op Curaçao lijkt het uitgesloten dat de partij van oud-premier Schotten in de regering komt. Zijn MFK werd derde bij de parlementsverkiezingen gisteren. De liberale partij Park kreeg de meeste stemmen. De PAR had vooraf al gezegd niet met Schotten te willen regeren... vanwege zijn veroordeling voor corruptie.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 Ondanks herhaalde waarschuwingen van de VS heeft Noord-Korea afgelopen nacht toch weer een raketproef gedaan. De proef mislukte, de raket ontplofte al na enkele minuten nog boven Noord-Koreaans grondgebied. Het is al de vierde mislukte raketproef sinds maart vorig jaar.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 Het weer. Geregeld zon en op de meeste plaatsen droog. Met een zwak tot matige westelijke wind die naar het oosten draait. Het wordt een graad of 13. Morgen wordt het zo'n 17 graden. En het is zonnig na het wekeinde weer wat frisser. Dit was het... F DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Johnson Hoka van de ANWB. Er staan momenteel geen files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is zin in Zierven. Zierven. Met nu, Toebak leeft. Het wordt met het uur een grotere pijn op hier. Alles is iedere keer weer hetzelfde. Bij Toebak leeft, zie je. Every sight and every sound I need for headphones I tip my cap to the world Even though I don't wear one Grinning at the women in the salon Getting their hair done On the outside looking in like an aquarium Spinning with the stars in the planetarium Deliriously, mysteriously Super, super polite, just stone. My heart melts like ice cream cones. Grinning like a dog digging up dinosaur bones. I used to be fossilized, but now I'm out of my shell. And I'm happier than whores with chivalrous clientele. This can't be real, I must be dreaming. Could somebody slap me? I'm feeling so mischievous, original, cheeky, chappy. It must be ages since I felt satisfied just to be just Jack and just that, still intact. It's just another one of those. Glory days, jump out your bed, shake your head, clear the haze. Step out your house and prepare to be amazed. It's just another one of those, just another one of those, just another one of those glory days. Jump out your bed, shake your head, clear the haze. Step out your house and prepare to be amazed. It's just another one of those glory days. I'm so warm, new dawn, reborn, new forms. And I'm thinking about my boys, Joel and Sheik Freshly Sean. And I know you're underrated, but one day we'll all make it And walk around naked with our bollocks plaited and plaited Anyway, I'm off track, gotta stop that And get back to the high street, I need something to eat Stop at the cafe, coffee and a salt beef bagel Yeah, I know I'm caned, but now I'm feeling able I used to get so paranoid in places like this Stayed in my house for days with my weed psychosis My neurosis was thinking everybody's staring at my red eyes And shifty expression, but now I'm past caring. And I can feel the destinies on my side And by the looks of things Fate came along for the ride Behind green skies I can see my girl's eyes Damn it, I'm in love with this planet You gotta realize It's just another one of those glory days Jump out your bedshell Just when I was getting used to The humdrum I realized in the depths of my depression That I really wanted to be someone So let's smash the past Like a tacky figurine On the back page of a supplementary magazine But for the time being Bump your head to the beat Sit back, put your feet up and relax It's just another one Of those glory days Jump out your bed, shake your head Clear the haste Ja, dat is een mooie God He, Koningsdag. Gisteren was het ook redelijk, omdat het was toch wel weer koud. He. Maar goed, wetenschappers hebben het weer, weer over gezegd. Die hebben van ja, het lijkt koud, omdat het uh, een paar jaar of uh, vorig jaar bijvoorbeeld weer iets warmer was. Maar over het algemeen is het nog nooit zo warm geweest dan in de afgelopen 300 jaar. Oh, ik vond het een heel moeilijk verhaal. maar Uiteindelijk bleek dus dat de temperatuur gewoon omhoog gaat. En uh, dat, ja, dat we daar gewoon allemaal ons zorgen over moeten maken. En nou goed, er zijn een aantal mensen die zich daar niet zorgen over Die hebben lekker toch dat het andere temperatuur gauw gaat. Dat is ook wel weer waar. Goed, het is dus, uh, dus even na negen uur het tweede gedeelte van dit radioprogramma. een kijkje in het verleden. Wat gebeurde er door de jaren nou, heen? Wat gebeurde er allemaal door de jaren heen? 29 april 1942. Een, veert, een grote explosie bij Tessen En chemie. Eh, Tessen te der chemie. En ook Tessen Lo. Tessen is dat. Dat is namelijk in België, vlakbij Antwerpen. Daar is een explosie. En daar komen 189 mensen bij om het leven. 900 mensen zijn daarbij gewond geraakt. Gigantische puinbak. En uiteindelijk is dat hele bedrijf weer opnieuw opgebouwd. Uh, ver van de bewoonde wereld. Dat is misschien wel heel erg slim. Ze waren daar bezig met uh, ja, buskruid en zo. Ja. ja, Ja, dat kan me voorstellen dat het explodeert. Goed, nee, we, we ze hadden dynamiet. Ze waren, dynamiet, de, de, de explosie dat was De Het ja. was aangekookt ammoniumnitraat. Ja. En de arbeiders wilden die uh, ammoniumnitraat met dynamiet laten springen. Maar dat heeft waarschijnlijk een enorm versterkend effect gehad. Dat hadden ze niet dus, uh, even van tevoren uitgetest. Nee, nee ja, dus dit was de ultieme test gewoon. Ja, ja. Ja, ja. Niet meer doen. Niet meer doen, nee. Nee. In 1971 werd de eerste tv-uitzending van Oplosse Groeven gepresenteerd door Gilles Montagne. Ah, oh, man, dat had ik even op moeten zoeken. Ken je hem? Ja, natuurlijk, Gilles Montagne met grote snor. Het mooie is ook, hij, hij geniet ook bekendheid vanwege zijn karakteristieke snor. Hij werd in 1989 door de Snorclub in Antwerpen, dat de snor van het jaar uitgeroepen. Ja, dat ja, was ja, alleen ja. 1989, want de ja. Braak heeft hem ook een keer gewonnen, hè? Ja, oké. Okay. Ja, Ted Braak had ook een hele... Hele mooie snor. Dat is uh, ja, dat waren trotse mannen die een snor lieten zien. In ja. 1964, huwelijk uh, met uh, Irene. Uh, uh, met Carlo Hugo van Bourbon, Parma. In Rome werd dat huwelijk Ja, waarom nou in Rome en niet in Spanje? Ja, dat weet ik ook niet. Halverwege gewoon, voor de familie of zo. Ja, denk ik. Misschien was dat even te duur voor de rest. Maar goed, dat is in 1964. Gingen zij trouwen. Dat was echt... Dat was zo mooi. Maar ook controversieel. De huwelijksplechtigheid vond plaats in de prachtige Capella Borghese. Waar zich reeds de genodigden bevonden toen het bruidspaar hier binnen Ja, mooi hoor. Ziet ze er mooi uit ook, hè? Mooi jurk, even zien. Mooie jurk. Ja, nou goed. Uh, en uh, ze leeft nog langer, gelukkig. Nee, nee, Hugo... Uh, uh, uh, Carl Hugo leeft al niet meer, hè? Die is alweer overleden. Oh, goed, we, we gingen nog meer, waren nog meer mensen getrouwd op deze dagen. Het uh, is dus namelijk ook in 19... Nee, 2011... Huwelijk van prins William en Catherine Middleton. Dat was ook een, een festiviteit. Dat je denkt, hartstikke idee. Dat was er nog veel mooier. Ze gaan nog veel mooier uit... En op zelf vind ik het wel apart dat je dan 29 april kiest om te gaan trouwen. Want in 1945, jawel, ging er ook iemand trouwen. Dat was namelijk Adolf Hitler met Eva Braun. Ja. Kijk je dan niet even in de geschiedenis dat je denkt van... Dit is een mooie, da mooie datum, 29 april. Ja, maar er zijn ook wel andere mensen op die datum uh, getrouwd. Ja, dat doe je toch niet. Ja, je bent gelukkig, op, je wilt trouwen en je denkt van nee, die dag is, uh, die, die komt mooi uit. Dus op een donderdag of zo. Dat wilden we graag. Ja. Laten we die maar nemen. Nou, ik vind het echt, dit, nee, dat kijk je niet naar. Nou, maar ik... nu, toen hadden we nog geen internet, ja? Nee, oké, okay. ook... had je geen Wikipedia, kon je het even nakijken, nee. dat is waar. Maar goed, even Braun en Ade ging dus trouwen in uh, 1945 op 29 april. Ja, en ja, de volgende dag. Precies, schoten zichzelf door het hoofd, toen was het alweer klaar. Ja, was echt zo klaar met een ja, einddag. Ja, slecht, breken. Zwaar depressief kut wijf, man. <laughs> Jezus, wat een wat zwaar de hand <laughs> Mensen had ik nooit moeten nemen. Nee. Ja, goed, Adolf Hitler. Het is meer. altijd wel een mooi verhaal van Eva Brown. Die heeft hele leuke filmpjes op YouTube geplaatst. Dus je denkt, ja, zou wel. En het is echt waar, als je daar naar kijkt, krijg je echt het sound of music effect. Dan zie je haar ook al uh, turnen. Zij is heel lenig, doet allerlei dingen in het water. Ah, het is echt heel grappig om te zien. En het maf is dat zij werkte bij een fotograaf. En daar kwam Hitler heel vaak staatsportretten maken. Hij uh, ging heel vaak op de foto. Ze waren zo onder indruk van Adolf Hitler. Dat was echt in de jaren dertig al. Hè? En toen had ze. Van, ik wil me die man uit. Ik wil me die man uit. Oh. Hij had zoiets. Nou liever niet. Toen had ze een liefdesbrief in zijn broekzak gedaan, of in zijn jaszak. En die las hij. En toen dacht hij. Nou, ik heb wel meer vrouwen. Bijzonder. Toen heeft ze een zelfdoding ondernomen. Dat mislukte gelukkig. Toen dacht hij: Oh, wacht even, dat heb ik gehad in de familie met de dan... schoonzus en met de. Oh, dat wil ik niet meer. Dus toen heeft hij haar in huis genomen, zeg maar. En toen heeft zij op het berghof heeft zij het uh, alles bestierd. En toen groeit ze tot elkaar. Maar hoe lang, uh, hoe lang, kenden ze elkaar dan? Welk jaar was dat zo? Volgens mij ergens in de begin de jaren dertig. Oh, dus zijn ze zo lang met elkaar? Ja, geweest. volgens mij. Ik dacht het wel echt. Uh, zo? Ergens in de jaren dertig hebben ze elkaar ontmoet bij de okay. fotograaf. Maar ja, het was ook in 1945 dat het concentratiekamp Dachau werd bevrijd... door de troepen van de NS... En het op zijn huwelijksdag, en dat kon hij waarschijnlijk... en geestelijk ook niet aan, dat allemaal gezicht verliezen... en alles komt uit. Ja? Ja, dus uh, misschien dat dat ook een van de aanzetten is geweest. Ja. Dat hij uh, denkt van... Uh, wegwezen. Hij, wegwezen. Ja. Het vond het wel grappig als je dan... Uh, uh, de film kijkt uh, in de bunker. Weet je ook weer? Die ondergang. Ja. Uh, dat, dat hij dan eerst zegt... ik neem dan Ondergang. Ja. Uh, dat je dan zeg maar een pilletje neemt. Maar je weet niet altijd of het werkt. Dan schiet je hierna snel door je hoofd, zegt hij. Dus... Hè, wat zeg je nou? Ja, ik neem een sion Kali pilletje maar soms werkt het niet. Dus dan kan je beter snel op je hoofd schieten. Nou, dan kan je het beter gelijk doen, toch? Of ja. ben ik nou. Hè? Uh, ja, dat zou best kunnen. Ik denk dat het wel handig is. Goed, vandaag had ik een heel stuk te lezen over Maduro. Ja. Maduro dam natuurlijk. En dat is een man, die heet Maduro. En die heeft ook in uh, de, de, de Dachau gezeten in het concentratiekamp. Een hele oproep over dat Madure Eigenlijk het geld inzamelt voor een goed doel. Hè? Dat, dat is niet zomaar een uh, commerciële attractie. Nee, er zit echt een goed verhaal achter. Goed, wat gebeurde er nog meer door de jaren heen? Want we zijn van het pad afgeraakt. Helemaal. Ja. Dat is in uh, 1913. Dat is de octrooiverlening voor de ritsluiting. Ja. Oeh, wat hoor ik nou? Ja, het was een rits. Hé, hou je wel alles aan. Ja. 1913. Dat is toch niet eens zo lang geleden, joh. Nee, nee. Het is, uh, de rits bestaat nu 104 jaar. Ja? En ik moet zeggen, ik ben er blij mee. Ja, ik ook. Het is wel makkelijk. Nou, maar ik al vind die knoop, knoopjes... Oh, die knoop vind ik toch wel weer leuk, hoor. Lekker eigenwijs. Ik heb een broek met knopen. Ja. Nou ja tot, tegenwoordig is het niet zo bijzonder meer. Dat was meer in de jaren, jaren zestig dat je dan weer naar een knopenbroek ging. Verder, in 1979, Kate Bush geeft haar eerste concert in Nederland, in, uh, in, in Carré. Ja, dus uh, ja, precies, dit is Kate Bush. En ze heeft zelfs ook nog in 1978 of 1979 de Efteling, het spook. Uh, kasteel heeft toen geopend. Dat, was ook, uh, dat is ook een zo beetje zo'n witte wiefachtig pas. Je denkt ja. pas mooi bij het uh, spookkasteel. Goed, nog uh, even laatste. Anders wordt het helemaal zo'n lange lijst wat allemaal gebeurde door de jaren uh, heen. Nou, in 1770 ontdekte James Cook oh. Botany Bane, Australia. Ah. Ja, dat vond ik toch wel ook wel een uh, interessant uh, gebeuren. Mooi, Australië ben je ja. geweest ja, ja, in ja, 2000. Ja. Nou goed, straks de verjaardagen. En eens even kijken, misschien nog een kopje met wat mensen die zijn overleden... die een beetje bij ons indruk hebben gemaakt. Eerst hier, ja, Carl en Jeffy, heel, heel rock'n'roll... is natuurlijk een van de klassieken samen met Matt Hador. Hij heeft een nieuwe cd uit en die hoor je hier. When You Call My Name. When you're lonely, you can't tell. You miss love that you know so well. And then into my life you came I felt it like a burning flame When you call my name When you call my name When you call my name When you call my name, you, call my name. you bring me coffee in my bed It's what you love, that's what you say You got Jeffy, heel, heel rock'n'roll. Dat was echt een klassieker. Die Enzo ook nog wel een bekende plaats van hem. Maar toen de Met door. is echt daar de jaren 70. Alleen deze plaat ontgaat me een beetje. When you call me. Nee. Maar goed, dat geeft er een extra dimensie aan de plaat misschien. Van de laatste CD. En uh, ik hou het dus een beetje in de gaten. Ik vind het wel heel grappig. om soms die oude rakkers weer van stand te halen. Van stal te halen. Het is... Uh, ja, het is alweer kwart over negen. Ja, precies. Ja, ja oké. Okay, ja, tuurlijk. Willem-Alexander is 50 geworden. Maar er zijn meer mensen jarig. En dat is dan op vandaag 29 april. Wie is er jarig? Om... Ja, nou, Jasper. Ik er zie nu net staan Duke Ellington. Duke Ellington. Hij, is wel, hij ja. is wel overleden, maar hij is in 1899 geboren. Ja? Hij is toch uh, zo'n 75 geworden? En die was toch ook wel vrij bekend. Wat voor muziek maakt hij ook altijd weer? Yes. Wat het ziek hier? Oh, deze is wel heel bekend deze. Ja. Wat stoffig niet, hè? Oh, het was de tijd ver vooruit. Maar ja, goed, dat is altijd weer moeilijk om te zeggen... 30 jaar na de of 40 jaar na de dagen, denk ik zelfs nog wel 50. Ja, hij was ook heel, dat is wel heel bekend geweest, de Cotton Club. Cotton Club, en Daar ah, okay. zat hij in. Uh, dat is zijn band. En uh, hij kreeg mee van op jonge leeftijd al dat hij in ieder geval een instrument moest bespelen, geloof ik. Uh, dat, uh, dat van zijn vader moest hij een instrument bespelen. Dus dat ging uiteindelijk. Maar piano spelen. Duke Ellington, uh, is alweer overleden. Je te kijken wie vandaag ook jarig zou zijn geweest. Toets Tielemans. Uh, hij is al vorig jaar is hij overleden. Hij is, uh, hoe oud was hij ook alweer? Hoor? Ik zet even te kijken hier. Uh, uh, 94 is hij geworden. Hij uh, ontdekte de accordion op zijn derde, derde leeftijd. Drie? Oh. Oh, ging hij dus... Uh, uh, om Monica spelen. Toen was hij 7, geloof ik. En uiteindelijk raakte hij helemaal into the jazz. En hij heeft allerlei klassiekers gehad. Is ook dit, dit, dit is het ook van hem: een baantje. Ja. Oh man, Maar ook dit heeft hij ingefloten. Het tjuntje wat ik regelmatig gebruik, maar er is niets aan de hand. Het leven ja, dus is een groot het is van feest. Turks Dit is van Turks Turks dat is een Turks fruit. Dat ze samen op die fiets zaten ja. dat ze net getrouwd waren. Ach, zo leuk om Amsterdam even te zien ja. in de jaren zeventig. Ja, zeker. Ah, als er nog geen betaald parkeren zijn. Zie je dat? Echt ja. al die auto's? Ja. Maar allemaal maar vrij parkeren gewoon nog. Lachelijk ja. gewoon zeg. Maar goed, uh, die uh, zou het jaren zijn geweest, Toet maar is al overleden in uh, uh, 2016 vorig jaar. 94. Wie is er nog meerjarig? Nou, ik heb hier Cor van Rijn, dat is een Nederlands acteur. En die, als je hier zijn foto ziet, dan ken je hem. Ja. Hij speelde ook in de Zevensprong. Uh, ja, ja, ja, ja, ja gewoon, zeven sprong uh, ook, Ja, en de vader van Sem in een stille liefde. En hij, allerlei. Martijn en de Magier. Uh, hij was dan de Magier, dus zijn vader. Hij had een mystieke uitstraling, had ja, hij wel. Ja, zeker wel. Hij was de had vader, ook een Amerikaan kunnen zijn, als je hem zo ziet. Ja, klopt. Zo ziet het er wel ja, uit, ja. Ja. Vandaag is Jokjaar Gerrit Gerard Joling. En hij wordt vandaag uh, 57 alweer. Wat, ik kan me nog zo goed herinneren dat ik in Schagen nog woon. En daar komt hij vandaan. En dat hij daar optrad. En toen waren er nog broekjes. Toen was ik 18 of 19 of zoiets. Dat hij al uh, muziek maakt. En, uh, nou goed, ja, oké, okay, oké. Okay, even een fragment. Ja. Ticket to the Tropic. Grappig is, uh, misschien nu een ticket uh, to hell. Want eigenlijk zou hij vandaag ook jarig zijn. Sam Clapper. Sam Clapper. Ja, dat is de criminele die in uh, 2000 om het leven is gebracht. Uh, toen was hij nog maar 40. Goed, wie zijn er nog meer jarig? Ja, een de, barboel aan namen. Zie jij wel dat. leuk hier, Michelle Pfeiffer. Oh ja. is van 58, dus die wordt 59. Oké. Okay, die wordt uh, gewoon volgend jaar 60, hè? Ja, als ik, als ik aan haar naar kijk word ik altijd heel moe. Heeft het er ook te maken met de ziekte van vijver dan? Ja, waarschijnlijk denk ja, ik. Ook, ja, Irma Truman is vandaag ook jarig. Ze wordt 47. En uh, ach, soms ziet ze er heel mooi uit. En soms denk je, denk, wat, een, wat een vreselijk lelijk mens. Maar goed, in, in bepaalde films komt ze toch zo goed tot de recht. Met, uh, was het nog niet, zat hij in Pulp Fiction? Of zat ze met die kwantitatijn uh, uh, Tino merma merma Riggs? Mermaid merma of zo. Nee, nee, nee. Ja, nee dat zei nee. toch? Mermaid. Ja, uh, volgens mij doen ze nooit echt van die drollige uh, films. Goed, vandaag is hij ook jarig. Uh, Klaus Voorman, hij wordt 79. Hij heeft heel veel betekenen voor de Beatles en heel veel uh, uh, tekeningen gemaakt. Onder andere de hoes van de, uh, de Beatles, de Revolver. Dat heeft hij getekend en hij heeft meer hoesen ontworpen. Vertel. Nee, voor de rest heb ik niks. Het zijn allemaal voetballers en zo. naar nou die oh, ja, nee, dan, helemaal dan niet. Oh, nee, voetbal. Nee. Voetballers zijn zo over het paard getild. Jerry Seinfeld wordt vandaag 63. Uh, ik heb het echt periodisch echt heel vaak gekeken. Vooral omdat ze dan met de theorie dachten dat hij het heeft geschreven aan de hand van... wat hij allemaal meemaakt in zijn eigen appartement... met de buren en zo. Toen dacht ik, wow, nou, dat vind ik wel weer geinig. 63 wordt hij. Jullie zijn het wel alleen. Dat stand-up Mini, wat hij dan altijd deed... aan het einde, dat snapte ik dan echt helemaal geruk ruk van. ik dacht van... Iedereen zit te lachen, maar ben ik zo... Maar was je te jong voor? Nee. Nou, dat is het denk ik misschien. Ik snap er niks van. Goed, tot zover de verjaardag. Ja. Dan kunnen we het hier afsluiten, dames en heren. Um, ja, dan ben ik voor de draad kwijt. Pak hem even op de draad. <laughs> ja, natuurlijk. Ja, Oké, okay, nieuwe single van de Straks Zeg je nog een kopje van de mensen die zijn overleden. Ook wel weer grappig. Hard time. Fascination. Ik had die ik de vorige plaats ja. nog iets steviger gevonden en iets leuker vond. Paramore en Hard Times. Moeilijke tijden en het, ja. Het is uh, alweer tegen uh, half tien en ik zie dat uh, Dolly al helemaal ingesproken wordt. Jawel. Wanneer gaan we samen presenteren? Is dat volgende week? Nee, nee over twee weken? De dertiende. De dertiende. De oh, de dertiende. Oké. Okay. Nou, ja. grappig. Uh, moet je straks anders bij die andere microfoon gaan zitten? Kan je nog even alvast een beetje meebabbelen? Dat is wel weer grappig. Zullen vast de mensen thuis even van je stemgeluid... Uh... Dat is wel aardig hier. Goed, nou, vertel straks een bericht natuurlijk altijd weer. En uh, we hebben vandaag ook weer al die dingen in de krant gelezen. Je hoorde al dat ze waarschijnlijk in uh, Noord-Korea toch alweer wat dingen hebben getest. En er kwamen ook al even verhalen naar buiten dat wapenkenners uh, naar de videobeelden hadden gekeken. Ze van, wat uh, <laughs> zijn dat nou voor raketten? <laughs> wat is dat nou? Dat heb ik echt nog nooit gezien. Voor mij is dat van plastic. Voor mij hebben ze het over de grap gemaakt. En ook schijnt dat ze, ja, de kijkers er ook naar, dat de zonnebrillen die ze dragen, dat ze die helemaal niet voor uh, comeback, combat uh, geschikt zijn. Dat ze daar eigenlijk niks mee kunnen als ze die zonnebril op hebben. Het, het ziet wel heel stoer, maar verder kan je er niks door zien eigenlijk. Dus ze twijfelen of al het wapengeweld wat Noord-Korea laat zien, of dat wel echt is. En of ze wel echt iets ermee kunnen aanrichten. Alleen een beetje angst voor mensen die er geen stand van hebben. Nou, ik vind het goed om te horen. Leuk. Zeker. Goed, vertel. Ja, er is uh, een jongen. Ja? En die. Uh, in Dalgse, dus in Nederland. En die is 17 jaar, maar die is. Uh, dankzij een, een zogenaamde handlichting van de rechter. Is hij de jongste volwassen importeur van, van flessen Schotse gin in Nederland. Ja, dit, dit bericht spreekt me aan, want ik drink graag een gin tonic. Ja, ja, ja. ja. Ik dacht, maar, wij niet, dacht meer wijnetje. Ja, vind ik ook lekker. Maar ik, ja. vind, een, ik vind dit van wel een feestje dan als ik dat drink. Okay. Maar uh, volwassenheid is niet altijd een kwestie van leeftijd. Dat is al bekend. En het staat nu ook zwart op wit voor hem. En uh, hij kon gewoon niet wachten. Want uh, ze zijn samen dus een bedrijfje gestart. Met zijn vader en nog iemand. Maar uh, ja, het, is... er moet wel een zakelijke rekening geopend worden. En uh, uh, hij is een van de genoten. En hij moet dus ook wat kunnen tekenen. En eigenlijk was dat gewoon lastig. En nu heeft hij dus. Alleen voor het zakelijke gedeelte heeft hij dan een uh, uh, ontheffing. Maar hij mag nog niet stemmen en hij mag sowieso niet die gin drinken. Ik was echt I17 en toen. Moet gek geworden zijn. Ja, nou, hij niet eens een contract ondertekenen. Nee, ten, nee, nee ja. daar is hij de ontheffing ja. voor aangevraagd. <laughs> dat is echt een heel apart, gewoon Ja, maar dat is dus ook, vroeger had je ook van, als je dus wilde trouwen en zo, dan moet je ook iets uh, ja. vragen. Dus uh, nu. Uh, dit, uh, uh, hij mag dus niet, nog niet trouwen, dan, dan moet hij weer een andere ontheffing voor uh, aanvragen. hij mag zich wel bezighouden met drinken. Ja Ja. Ah, het is echt te gek geworden dit. Ja, het gaat allemaal om het geld, hè, weer. Ja, the nou ja. Goed. Money. Uh, je, je wil natuurlijk wel iemand stimuleren in iets opzetten. Er zijn grenzen. Er zijn grenzen. Ja, de zijn grenzen. Dit is echt te gek geworden. Ik wil Dolly even voorstellen. Nee. Wat? Ja, goed. ja want er komt er zomaar tussendoor. En dat is prima, maar ja. mensen weten niet wie het is, maar misschien herkennen ze haar stem al. Ja, natuurlijk. Overbekend, toch, Dolly? Ik, uh, ik mag het hopen ja, dat er naar mijn programma ook geluisterd wordt. Ja. Ja. <laughs> Zodat jij mensen zit bij de zei... Ik uh, ben uh, sidekick bij het programma Zandvoort uh, Lunch. Okay. Dagelijks tussen twaalf en twee. En ik draai mee op de maandagen en de donderdagen. Dagelijks, en, dus vijf dagen in de week. Uh, tegenwoordig weer vijf dagen in de week. Ja. Okay. Ja, dan het is een poosje minder geweest, maar het ja. is weer helemaal terug. Oké. Okay. En uh, ja, 13 mei kom ik jou helpen, want dan is Jolanda alwezig. Ja. Dan dus ja. zit ik op Ach, oh, Ja, heerlijk. Een, ben ja. ik daar aan het snorkelen of zo? Oh, ja, lekker ja. joh. Hou ze even lekker op. Je weet je wat er allemaal in het water leeft? Daar heb ik net een bericht over verteld. Ja. Tentakels, oorlogsschepen, dat soort dingen worden genoemd. Huch, het is mooi om te zien hoor, als je snorkelt. Ja, oh, zeker. Ja, zeker met die tentakels om je arm. Nou, ja, ja. Ik, blijf, ik blijf op bedrogen. Lekker there We hebben zo'n beeld bij dat dit echt wel zeg maar, op EO Dag zou kunnen spelen. Zeg maar. My eyes are wide open, ik zie het licht. Je weet allemaal hoe het zit in de wereld. Ik let op bij medemensen en weet ik van allemaal niet meer. Ja, het is alweer half geweest en om half al de Zandvoortse berichten. En met wel eens de greep uit wat er allemaal speelt in Zandvoort. Je bedoelt, jij komt uit Zandvoort. Kan jij zo even je losse polsen? Ja, ja, kijk, we weten natuurlijk allemaal... dat het eigenlijk is het landelijk nieuws. Maar vanzelf wordt het ook weer Zandvoort nieuws als het goed is. Ja? De onderscheidingen, hè? Het heeft weer lintjes geregend, 26 en? april. En in, ook in Zandvoort uh, zijn er een paar mensen die de eer hebben gekregen om een lintje opgespeld te krijgen... door de burgemeester. En noem eens wat namen. Het waren er vijf dit ja? jaar. Of, uh, nou ja, in de Zandvoortse Courant staat dat het er vier waren. Maar ik hoorde gisteren toch echt dat het er vijf waren. Maar goed, uh, het is onder andere de heer Cor Haagsman... de heer Ton Drommel, Ernst Brokmeijer en uh, Maaike Koper. Oké. Okay. Nou, die vijfde zou ik dan even niet weten wie dat dan zou moeten zijn. Dus laten... vier in ieder geval. Ja. Ja, en uh, ze zijn uh, met een smoes uh, naar het uh, raadhuis toegelokt. En okay. uh, ja, al daar uh, kregen zij te horen dat het uh, Zijne Majesteit heeft behaagd. En uh, oh, ja, met ja. hun naam erachter. Ja. Dus ja, geweldig. zoveel jaren uh, jans je vrijwilliger ingezet. Ja, ja, ja. ja, ja. Ik bedoel, ik werk zelf in de zorg. Ik heb elke dag te maken met vrijwilligers die echt gedreven zijn. Tot op een bot. En sommigen komen echt wel jaren. Sommigen komen echt 30 jaar komen ze al een, uh, een klusje doen, nou, zeg dan maar. verdien je ook wel een leentje, ja, eigenlijk je wel. niet? Ja, ja dat verdien ik ook wel echt. Uh. Maar ik zeg ook altijd... Als, als je weer een nieuw vrijwillig aantrekt. Zorg, je komt iets brengen, maar kom ook iets halen. Zeg ik altijd. Zorg dat je dat jou ook iets oplevert. Dat je niet op je tand leeft. Nou, ik moet dit doen, want ik doe het voor mijn medeband. Ja, doei. Blijf dan met thuis. Zorg dat je er zelf ook iets van meepakt. Weet je, dat je met een glimlach... Uh, nou ja, nou, teruggaan, weet je? Ja. Niet ja, je het alleen oh, maar. Zo, je de de dat het je energie brengt. brengt. Dat je ja. energie brengt. Want als ja. je te veel energie kost, dan hou je het maar... Ik, ik heb zo vaak van die vrijwilligers ze worden vol. Ja, ik ga helpen. En dan op twee maanden... Ja, ik hou het toch niet vol. Ja, nou, dan past het dan, niet in je leven, nee. joh. Ik wou net zeggen, dan is het je passie niet. En jij zei, nee. dan past het niet in je leven. Nee, ja, nee, precies. Ja, pas dan past het pas niet. niet. Je hebt Goed. het nodig. Je hebt het nodig. Nog meer zandvoorts de berichten zijn. De 50 hartweek collecte zit er weer op. Het heeft een recordbedrag opgebracht van 4417,81 euro dat de Hartstichting Zandvoort is... Uh, ja, bedankt dat ze zoveel hebben gegeven weer. Ik kan het niet vergelijken met vorig jaar. Dat hadden ze even moeten doen, want het is toch wel een soort wedstrijd. Hoeveel geld is er dit jaar dan weer op gehaald? En is er nog de moeite om te lopen? Wordt het minder? Maakt allemaal niet uit. Dit geld wordt gewoon goed gebruikt voor de onderzoek. Hartstichting, vertel me nog meer Zandvoortse berichten. Ja, we hebben zeker nog wel meer Zandvoortse berichten. Ik uh, maak even Je scrollen scroll, snel ik doorheen. Ik scroll er snel doorheen, maar hij blijft hangen. Ja. Nou, wat, wat misschien ook heel leuk is. Ja. Uh, uh, de wapenzangers die bestaan uh, één jaar. Ja, gisteravond hebben ze het geveerd. Gisteravond, ik was erbij. Ah. Want ik hou zo van Shanti uh, zingen. Hè. En ja. uh, eindelijk dacht ik, ik trek mijn stoute schoen aan. Ik kon ze al bijna niet meer vinden. Ergens achter in de kast lagen ze. Ik heb ze <laughs> aangetrokken. Ik ben naar het wapen gegaan. En uh, nou, het was... Zo ontzettend leuk en ja, sommige mensen vallen met hun neus in de boter. Ik viel met mijn neus in de taart want er was een heerlijke taart voor iedereen om het eenjarig bestaan te vieren. Eenjarig nog maar. Eenjarig ja. nog oh. maar. Ja, ze, ze, het koor op zich bestaat al heel lang, maar nog niet ja. als wapenkoor. Nee, Daarvoor was het bijna het klinkt heel agressief. Het klinkt nee, maar ik echt ik zal je iets leuks van... nee, <laughs> vertellen het, over het, het dat koor. Het klinkt. Het wapenkoor, wat is ja, nee, nee, het van? Nee, het wapen van Zandvoort gehad. Oké, maar voorheen het koor is gestart eigenlijk. Dat vind ik wel een leuk ding om te zeggen. Mijn, mijn neef Sjaak, die, uh, die, die, die gaf uh, de, als hij jarig was, dan was het bij hem heel gezellig. Ja. En dan was mijn vader, die was daar aan het zingen. Mijn vader had echt wel uh, een hele goede stem. En toen waren ze aan het zingen met z'n allen. En toen, en toen is eigenlijk het idee geboren. En toen zijn ze eigenlijk spreken in uh, Kopertje. En toen hebben ze daar, gingen ze daar een keer in de maand zingen. En toen was mijn broer was daar een beetje een soort dirigent. Een beetje maar, muzikaal ah, leider. Ik, ik zie ze zo voor de stamgasten zeg maar, om de bar. Eh, terwijl ze zingen met z'n allen zingen. We ja, ja, ja, ze zeggen altijd met drank meer klank. Nou, ja. het is ook zo. Mensen zingen uit volle borst. En ze laten al een gêne varen. Ja. En het is gewoon heel hoe, heel, groot, hoe groot is dan het koor? Nou, het is half 40, denk ik. Nu, vorig van. jaar toen ze startten, hadden ze 25 mensen. Ja. En momenteel zijn het al over de 50 leden. Kan iedereen zo iets? Je kan zo instappen. Je hoeft geen contributie te betalen. Je, okay. je bent niet verplicht te komen. Je kan op de vrijdagavond komen als je wilt. Okay, als maar... je zin hebt. Ja. Maar is het. Eh, zeg maar, kunnen ze ook geven tegen je zeggen, maar, nou, we vinden het heel gezellig dat je komt, Maar we hebben nog wel een baantje achter de bar. Als je naar de tap bedienen, hoef je niet te zingen. Nee, nee. Want die mensen zijn er. Ja, okay. Nee, je mag altijd meezingen. Alleen maar... je moet wel kunnen zingen om ja, buiten, buiten het wapen mee te gaan om, uh, om op te treden. Okay. Ja. Daar moet je wel voor kunnen zingen. Maar meezingen met, met, uh, met uh, het grote Shankecoren. Het is het Festival in ja. uh, ergens in begin september. september hè? Eind september. Ik al heb er ook, ook een aantal keer meegedaan. Het is ja. heel gezellig. Hart leuk. Het is altijd mee, leuk om mee te zingen. En ze zijn vorige week zijn ze, naar uh, Wouten geweest ja. met de bus. Ja. Ja. Hartstikke ah, leuk. ze gaan er nog op uit. Nou, andere bericht is vluchtelingenwerk. Afdeling Zaltwoord zoekt voor een aantal in ons dorp woonachtige vluchtelingen. Een vrijwilliger en een taalcoach om te helpen met de inburgering natuurlijk. Wel Nederlands leren, want dat is heel belangrijk. Dat kunnen we als Nederlanders zo overvallen als niet uh, als, als slecht Nederlands wordt gesproken, dat je denkt van hoe lang wonen ze hier nou al? Een jaar? Is het nog steeds niet bekend? Dat is toch ja, snap. maar Nederlands is een hele lastige taal. Kijk, ja, wij ja, vinden het natuurlijk makkelijk. Lulkoek. maar. Hè? Lulkoek? Ik, ja, Lulkoek. Ik bedoel, ik heb uh, vluchtelingen gezien in, de, in Scandinavische landen ja. en die, die spreken dan Scandinavisch. Maar, hé, wat? En hoe lang zitten ze er? Twee jaar? Ik denk, ik vind het heel knap. Het lijkt ja, me nog wel talen moeilijker taal dan Nederland. lijkt me ook ja, moeilijker maar je, Ja, maar je moet wel een knobbel hebben, hè? Een knobbel. Ja, een talenknobbel. Heb jij een talenknobbel? Nee, nee, ik heb een ballonnetje. Nee, bobbel, kijk, daar ga je al. Dus je hebt kansen als ze als, als jou straks droppen ergens in Bahrein of zo. Ja. Dat, ze, dat je over twee jaar ook nog steeds praat. Dat ze zeggen: van nou die man die snapt het niet helemaal. Nee. Oh ja, jij Dan moet kan je gewoon, je gewoon zeggen: ik mis een knobbel. Je ja. moet zo direct ja. maar eventjes in Turkije gaan. Gewoon 1 tot en met 10 uit je hoofd leren. Dat nou, is al uh, zo moeilijk. moeilijk. Ja. Nou ja, ik ben wel... Ik ben geen weg. andere taal. Ben ik ja. Nee, nee, maar hij, hij gaat erheen. Er ik, ben, ik ben zo bang dat er dan wat gebeurt. Als je tot 10 telt, boem. Oh, ja, dat je aftelt. ja. Ik al, ja. van 10 naar 0. Ja goed, tot zover de berichten. Uh, het is tijd voor die landenkeuze. Heb je al nou wat uh, Ja, die ik. Ik, Ja. ik. Wat, ik, oh, ik ga hem even hier... Ja, want daar hebben we het niet meer over gehad. Maar nee. Tammy Tyrell, die is dus ook uh, op... Uh, in 1970 overleden. Maar die is van 1945. En die uh, had dat liedje. Samen met Marvin Gaye heeft zij dus... één normaal zijn High Enough. Iets na de hand is door uh, uh, Diana Ross. Ross ja. Bekend geworden. Dus uh, ja, die, dat is dus mijn keuze. Waar is ze aan keuze aan de overleden? Want ze was maar 25. Ja, ze had migraine en toestanden allemaal. Het uh, ging niet goed met haar. Oké, okay, migraine. In die, uh, die tijd uh, ja, ze is, is die Oh, Mag je al? Ja hoor. Maar in die tijd is er gewoon uh, echt... Uh, Steeds moeder viel ze uit. Listen, baby. Ain't no mountain high. Ain't no valley low. Ain't no river why Gay en uh, Tammy Terrell. Tammy Terrell zou eigenlijk vandaag jaren zijn geweest, maar ze is al overleden in 1970 was ze 25 jaar oud. En daar uh, staat het Bruce Lee uh, trauma af. Bruce Lee. Uh, Wat well, is ook, ook door uh, heftige hoofdpijn en aanval is je uh, dood gegaan. En Tammy Terrell blijkbaar ook. Nou, waarschijnlijk oh, misschien... een, een soort uh, tumor in haar hoofd. Ja. Iets ja, dat kon toen destijds nog niet onderzocht worden natuurlijk. Maar ik heb al die scan. technieken nog niet. Nee. nee. Deze kennen alles ook niet. Nee. Echt een leuk onschuldig videoclipje erbij ook. Ja, dat is een gatje. Ja. Ik heb het gedeeld op onze Facebookpagina. Kijk even. Dus uh, dan kan je nog even rustig kijken. Zeker. Nou. Uh, ja. Heb je een heel vies bericht? Nou, doe maar oh. even dan. Oh, god. Ja. Je hebt kans dat mensen zitten te ontbijten nu. Oh, dat is ook alweer zo. De mensen die ontbijten willen jullie even twee tellen de radio wat zachter zetten. Ja, precies. Als ja, dat, kan het dat ja. gebeuren? Ja, zo rond het middag, zo, zo tegen ontbijt, koffie met net je bed. Het is misschien niet zo smakelijk maar je gezondheid is erbij gebaat. Als je in je neus peutert en de oogst opeet, is dat goed voor je tanden, je rugwegen en je maag. We hebben van die mensen die weten waar we het over hebben. Dat zijn wetenschappers. Er was gisteren ja. nog een wetenschapper bij, bij, wat was dat nou, dat programma? Ja, College Tour. College Tour, ja. ja. Maar het zijn heel veel gezonde bacteriën te zitten die je tanden helpen beschermen. <laughs> ja. ja. En uh, volgens Catherine Rivick, professor bioengineering aan de gerenommeerde Amerikaanse universiteit Massachusetts Institute of Technology. Die ze zegt dat het helpt ook tegen infecties. Er zijn bewijzen dat het slijm in je snot helpt bij het bestrijden van infecties van luchtwegen en maagsmeren. Ik ja. heb ook horen fluisteren, dit ja. staat hier nu niet in. Dat het juist is: op het moment dat jij je neus ophaalt. En je hebt keelpijn en alles, en dat, gaat, dat komt er langs, ja? en dat dat uh, eigenlijk de beste, uh, beste die je uh, kan hebben. Ja. Ik, ik vind het een ja. lekker verhaal Het is ook nog de droge overblijfselen van dat in je neus opeten... is een perfecte manier om het immuunsysteem van je lichaam te versterken. Wat en, de... uh... Nou, ja. ik ben helemaal klaar met dit, zeg. Ja, ja, dan kan je zien dat de mens toch zelfvoorzienend is, hè? Ja, precies. We lopen maar naar die apotheek te shocken Maar uh, ik, ik heb ook ja. wel eens horen vertellen... dat de ochtendurine ook heel goed ja. is tegen ja, dat ziektes. Ja, Mijn vader zei altijd nou, dat je moet eroverheen plassen. Ja, ja dat, is... ja, dat is toch waar? Ja, toch? het is wel moeilijk. Het is net uh, als spel met die ballen, van zet je linkervoet op je groene vlak. Ja, zoiets. Want je, als jij op je kleine teentje wat hebt... en dan moet je overheen plassen, dat is heel lastig. Nou, maar dan kan je toch met een flesje opvangen... en dan erover oh, ja, strooien? Dat kan, ja, dan, ja, dat kan ja. ja, ja. Dus. Ja, ja, ook. Ik, ik weet dat er bijvoorbeeld... Uh, uh, ik ben wel eens bij een natuurarts geweest... en die adviseerde gewoon mensen... met bijvoorbeeld levensziektes... Ja? om hun eerste urine op te drinken. En dat, dat geneest ze schijnbaar. En als je er ah, ja. gewoon wat houding Dis... in doet... dan valt dat best wel mee. Een beetje knoflook uitje erbij. <laughs> Nou ja, het is heel vaak wel. Een beetje smoothie van maken. Met een beetje bietensap en zo. Je kan er iets lekkers van maken Nou ja, het is een tijdje helemaal hip geweest om je eigen urine op te drinken. Ik kan me nog herinneren. Dat... Heb je, je het zelfs gedaan no? ja, nou, dan? Nee, ik heb het nog nooit gedaan. Oh, nee. Op de televisie heb ik wel eens gezien dat iemand dan gewoon een presentator meeliep. Met iemand die dat elke dag deed. Een ja. toilet. En, dan werd het, werd en die op... voelde zich nog steeds lekker. En toen. je zag nou ja. gewoon, oh, oh ja. En leeft nog Appelsap. Ja. Ja. ja, maar ja goed. Dus we krijgen waarschijnlijk binnenkort een hype van uh, allerlei restaurants. Die opkomen met uh, lekkere... Uh, ja, hè, uh, uh, uh, uh. Hoe noem je die dingen ook alweer? Dat uh, uh, nee, uh, wat jij uit je neus haalt. Uh. Altijd dingen neus opgezameld. Neusverug. No. Uh, pulleke. Uh, pulleke. Ik uh, slaap ja. maar Rootje eens een lekker muziekje in. Want dit is een <laughs> toch een te gek voor woorden allemaal. That's a ah. sunset song. You sit a baby in Ze hebben een nieuwe CD uit Jump On Board. En dit is uh, de nieuwe single die je daarop kan verwachten. Tell Her About It. En er staan meer leuke stukjes op. Je kent het ook allemaal nog van Say What You Want. Dat was een grote hit van hun. ook nog Inner Smile. Dat zijn alweer plaatjes van jaren geleden, dames en heren. Die stoepaklijf is 10 minuten voor 10 hier in Zandvoort... En het is twijfelachtig. Soms is het heel zorgig en soms ook even wat minder. Maar het is tenminste droog. hè? Dat is ook altijd even een belangrijk puntje om te weten. En misschien kun je straks nog wel de agenda doornemen wat er allemaal te doen is in Zandvoort. Altijd leuk. Precies. Heel belangrijk. What the fuck, man? Ja, precies. Goedemorgen. Good Vertel, wat hebben we hier? Jullie zitten volop het zoeken in allerlei berichten. Ja, ik kijk nog wie nummer vijf was. Van wat? Had jij deze al gehad, Bretthouwer? Oh, kijk, dat is de laatste. Nummer vijf. Uh... De heer W. Houwer uit Zandvoort... heeft ook een koninklijke onderscheiding ontvangen. Hij is lid geworden ook. En in totaal waren het er vijf. En dat is dus uh, vier leden... En... Maaike Koper, dus dat was uh, voorheen dus uh, waar de wapensang uh, wapen is. Dus dat was het gemengd zand voor het koper als van. Ja, precies. Maar uh, die Maaike, die, uh, heeft dus, uh, uh, die is een ridder geworden. Oké. Okay. Ik, ik snap ook niet wanneer je nou ridder wordt en wanneer je uh, wanneer, wanneer je, je lid. gewoon een liedje ja. krijgt. Nou, ja. Dat is even een opdracht voor volgend jaar, dat je dat goed kan uitleggen. Ja. Uh, afgelopen week natuurlijk het, het interview met uh, Winfried de Jong met onze koning. Ja. En ik vind het altijd een ongemakkelijk gesprek. allemaal, hè? Ik vind het altijd een ongemakkelijk gesprek. Want eigenlijk... Aan de, de ene kant wil ik het daar niet zien. Aan de andere kant vind ik het wel niet scherp. Maar eigenlijk... Ik wil niet een joviale koning. Maar ik wil ook niet een afstandelijke koning. Ik bedoel, ik betaal de koning voor iemand die status heeft. Maar ook niet te veel status, weet je. wel? Ik betaal, betaal niet voor een jongen die uh, net doet of hij mijn buurjongen is. Oeh. Ja, ik, dat ik betaal hem niet, voor. hij moet ook zijn urenbriefje inleveren bij je. Nee, ja, nee, ik nee hoor, maar ik wil meer niet zo eens. Het moet, moet wel een beetje een soort status hebben. Dat had het ook wel. Ik vond dat hij heel mooi reageerde ook op het feit dat zijn broer natuurlijk met uh, ski ongeluk uh, in coma is geraakt en hoe hij daarop reageerde. reageert. Ja. Heel diep hoor. Door te zeggen van nee, hij reageerde af en toe wel. En dat zie je dan steek als leven, maar je moet het meer zien als geef, als gif nog. Toen dacht ik van, weet je, zie je wel mooi, ja. Dus dat is nog, dit heb je nog gekregen. Van zijn broer. Dat, ja, dat hij nog gereageerd heeft, heel even. Oh, Jij denkt ja. dan meteen van, nou, hij, hij, hij gaat het weer doen. Nee, dit, dit is nog een toegifte eigenlijk. Dus ja. dat vond ik op zelf wel mooi, eh, mooi oh, gezegd. Dat maakt het ook wel mooier om ermee te leven, denk ik. Ja, ik denk dat, waarschijnlijk ja. wel. Ja. Dus, uh, mooi maar het is heftig. Ik bedoel uh, ik ben zelf ook een zus kwijt. En je merkt gewoon ook bij anderen dat je veel beter... Dat zegt hij, het heeft mij beter doen invoelen bij anderen... Want ja, je kan er pas inderdaad, uh, als je in iemands schoenen ge, gelopen hebt, dan, dan snap je pas wat iemand heeft doorgemaakt. Ja. En dan, uh, dan begrijp je het zoveel beter en dan weet je ook, je hoeft niks te zeggen, alleen een arm om iemand heen is al heel goed. Precies. Hij ja, hoop ja, dus, dus, ik. Uh, oh, gaat het een beetje? Ja. Zoiets. Uh, Misschien is dat een man onderling taal onderling. Ook. Nee, het is waar. Dat, ja, ook met kinderen, weet je. Als je, daar je kinderen hebt, dan kan je ook, sta je ook met heel ander in het leven. Dan krijg ik ook altijd al pijn in mijn buik. Maar als iemand, zeg maar, met zijn fiets ergens tegenaan rijdt, weet je. Dan denk ik, nou, dat, dat filmpje is zo niet meer te zien, hoor. Dat kan ik niet meer tegen. Nee. Dat is, ja, nee, dat is er, zeker waar. Als je ja. net kinderen hebt, en dan is er dan weer zo'n uh, 5, -5, 5 actie En dan zie je van die stervende kinderen en ja. zo. En daar word je dan uh, zo emotioneel van. Oh, oh, oh zo na. nou. Uh, nou, ook met films, vind ik. Ja, ja, ja. ik uh, kinderleed kan ik niet meer zien, hoor, in films. Nee, dat kan ik niet meer tegen. Dat zet het niet meer op. Nee, nee dat is... Uh, dat, uh... Ja. Goed. Nou, uh, straks meer dingen die uh, fout zijn. Eerst nog even muziek. En uh, we zijn nog steeds bezig met uh, verbinding te maken met Hotel Hoogland. Dat gaat altijd niet even van een leien dakje. Dus dat is toch altijd even spannend. Of dat gaat lukken, natuurlijk. Goed, een van de leukere plaatsen van de laatste tijd is dit. Phoenix heeft niet hoor. And you're here. Something in the middle of the side of the store Got your attention and asked for more I was excited to be part of your world To belong, to be loved, to, to be lost, mostly the two But something I was doing for a reason a disco ball. but you talk them and I let me go. Stop the gods Michelangelo, something about the juicy you shiny, shiny bangers on your wrists. And at the masquerade, you trapped in the vault and an empty aquarium. Suddenly you're out of the woods, out of an alley, you're out of words. When well, I thought it was real. Dat voor een gekke Ja, dat is wel lastig voor twee vrouwen in de studio. Dat, dat, dat kwebbelt door, ook maar door. Hallo? De tips hoor, tips. We geven hem tips. Ja, mezelf, ja. Het is alleen om jouw programma een beetje ja, uh, prima, makkelijker te laten geloven. <laughs> Goed, de zaterdagmorgen hier bij The en uh, Het loopt tegen tien uur. En dat was Phoenix. Ze hebben een nieuwe single uit. Die heet Tiamo. Uh, en het is weer een vrolijk geheel wat ze hebben uitgebracht. Het uh, is wel Italiaans, van... Tiamo. Ja, Tiamo. Ik hou van jou. Tiamo. Ja. Dat, dat dus zo klinkt het wel heel anders alweer. Ja. Ja. Dan vind ik het minder. Nee. Het <lacht> is jouw hit, <lacht> moet, wel, he? moet wel wat bieten. Ik vind het echt, dat vind ik echt fout als jij het klinkt. Hoor. Het is volstrekt onjuist. Nee, dus dan ja. wordt het geen hit. Zoals jij het dat moet je echt niet doen. ons is dat een enorme hit. -gen. Ja, precies. Die mensen die alleen geloven in het grote, dikke ik. Nou, dat stond wel in de krant natuurlijk. Uh, die dikke deugd niet, zegt die zelf, uh, Henri Keijzer. Ja, hij zegt dat zelf. Hij zegt het zelf, zichzelf. die dikke deugd niet. Nou ja, zeg. Oh. Nou ja, dan is dit een inkoppertje natuurlijk. Die mensen die alleen geloven in het grote, dikke ik. Goed, nou, daar wordt onderzoek naar gedaan. natuurlijk de VVD. Weer een vvd hè? zo gaat het maar door. Nou, ja, die zijn altijd aan het geld vergaren. Ze weten verdomd goed ondernemen. hoe ze de mazen van het net kunnen vinden. Dat zijn goede ondernemers. Ja. Dat is het. Vertel. Ja. Ja, er zijn vrouwelijke libellen. Ja? En die zetten soms hun eigen dood in scène. Dat is een nieuwe wetenschappelijke studie, die heeft het bewezen. De vrouwtjes van een soort Yunkea, of juncea, ook wel de venglazenmakers genoemd... hebben een bijzondere tactiek, tactiek om opdringerige mannetjes af te schudden. Ze laten zich plots op de grond vallen en houden zich dood. Oh, dat doe ik ook elke zaterdagavond. Ja, precies. Ja. Ja. En daardoor slagen de insecten er vaak in om de mannetjes te misleiden... en de gedwongen paring te voorkomen. Dus dat is eigenlijk wel de truc. Oh, ik vind het wel vrij heftig hoor. Als ik dan zeg maar thuis kom en dan ligt mijn vrouw helemaal... Uh, dood? Dan, ja. Dood. dood. Wow. Ja, ja, nou wow. ja, wat oh, doe is je week, dan? Dan stap je week. er en je gaat je bed ja. in. Ja, toch? Is een week laten. geleden, het zou het kunnen. Want nee hoor, ze is dood. Nou oh. oh, jammer, volgende ja. week misschien. Ja. Misschien is het <laughs> dan wel even zoiets. Zo is dat een beetje Ja, ja, ja zo werkt dat ook. Okay. Nou, maar degene die dat eens ja. dus geobserveerd heeft... is getuige geweest van 27 gevallen... waarbij vrouwtjes uit de lucht vielen... En zich dood hielden voor die op drie gemannies. Ik zie dat net zo voor me. Ja. Dat je ook dacht, dat het geluid er nog... Nee, Doink. Ja, ja. Die licht, uh, crash je gewoon niet <laughs> oh, dat gaat neer hoor. Nee, en er is een en waarschijnlijk zeggen ze ook... dat de vrouwtjes die zich voor dood hielden waren... waarschijnlijk net bevrucht door een ander mannetje. Oh. En stonden op het punt om eitjes oh, te leggen. En insecten even. zijn op zo'n moment zeer kwetsbaar. En als ze vlak nadat ze zijn bevrucht... een tweede keer paren... kunnen hun eitjes en hun voortplantingsorgaan... De is dat oh, toch allemaal een goed geregeld? Dus dat is het. Dus nee. als je thuis komt. en Dan weet je hoe ver het, het is. Heeft ja. ze net seks gehad? Ja. ja. ja. ja, ja. Is ja. ja. Heeft net seks nou, Stop had, ja. hem maar weg. Dat is gewoon <laughs> van je. Dat wordt niks. <laughs> nou. Eh, op zichzelf is het altijd doodspelen. Dat is een goede remedie. Want dat zeggen ze ook altijd. Als je door een beer wordt aangevallen. Een beer heeft niet zo goed zicht. moet je ook dood op de grond gaan liggen. En gewoon volhouden. En dan loopt hij wel weg. Maar volgens mij zijn er meer dieren die dat doen. Want ik heb ook met een vlieg wel eens meegemaakt. Dan wilde ik hem doodslaan en dacht ik, oh, hij is al dood. En dan liep ik weg en dan vloog hij ook weer weg. <laughs> ha, ja. Heb jij dat nooit meegemaakt? Wat een intelligentie ja, ja, ja, ja. Ja. allemaal, zeg. Ja, nou. nee, maar het leuke is, mijn broer, die deelt altijd aan zo'n uh, uh, uh, zo. Uh, of een, uh, ja. da ja. uh, so, maar dan moest ik hem aanvallen ja. en dan, dan zou hij mij wel even grijpen. En dan, dan, dan, dan ging, ik gelijk, ging ik hem gelijk omhelzen en daar was niks tegen. Nee, een knuffel. Daar heb je geen grepen voor. Oh, man, wat, wat een mooie. Nou, we, we sluiten af met deze mooie woorden. Ja, lieve mensen. Yeah. Het is een prachtige dag. Precies. Het is prachtige weer. Heer prachtig. Ik ga Heerlijk, genieten van de schepping. Ja, precies. Nou, ik kan zeggen, deze gezelligheid gaat over twee weken verder. Ja, jij het ook van de schepping in Turkije. Dat ga ik doen. Nou, hou je identiteit geheim, hè? Je bent Zweeds gewoon. Zweeds ook. is ook kunnen. Zweeds, Zweeds. Ja, nee, ik hou het op Engels. breed. Ik ben Engels gewoon. Ik denk dat dat beter is, denk ik. Goed, veel plezier dit weekend. We spreken elkaar over twee weken weer. Hoi. Hoi, doei. De nieuwe zin van Cheryl Crow. Nieuw a klinkt altijd een beetje zelf, maar je wordt er ook alweer vrolijk van. Be myself. Hoi. Dag. Some